NOS Nieuws van 12 uur. Mark Vissen met het NOS Journaal. De Belgische terreurverdachte Salah Abdeslam... wil zo snel mogelijk worden uitgeleverd aan Frankrijk. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de Belgische tv-zender BFM TV. Abdeslam zou in Frankrijk uitleg over zijn terreurdaden willen geven. Na zijn arrestatie vorige week verzette Abdeslam zich tegen uitlevering aan Frankrijk. Maar na de aanslagen van dinsdag heeft hij zijn medewerking aan het Belgische onderzoek gestaakt. In Frankrijk moet Abdeslam terecht staan voor zijn rol bij de aanslagen van november in Parijs. Turkije heeft vorig jaar zomer België pas na een kleine week geïnformeerd over de uitzetting van Ibrahim el-Bakraoui naar Nederland. Dat zegt een bron van de Belgische omroep VRT. Bakraoui is een van de mannen die zich dinsdag opbliezen op de luchthaven Zaventum. In Den Haag is beroering ontstaan over de opmerkingen van de Turkse president Erdogan. Die zegt gisteravond dat Bakraoui werd uitgezet naar Nederland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of dat waar is. Voor het eerst in lange tijd is er een etmaal geen enkele vluchteling geregistreerd op de Griekse eilanden. De afgelopen 24 uur waagde niemand de oversteek vanuit Turkije, blijkt uit de officiële cijfers. De vluchtelingen zijn afgelopen dag aan land gehouden door een storm op de Middellandse Zee. Maar ook het vluchtelingenakkoord lijkt zijn vruchten af te werpen. Afgelopen dagen was er duidelijk een neergaande trend te zien. Op zondag arriveerden nogal 1600 mensen, op maandag 600 en op dinsdag 260.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 Het weer vandaag veel bewolking en soms wat regen bij een graad of negen. Later vanavond opnieuw een regengebied vanuit het westen. Morgen trekt die regen geleidelijk weg. In het oosten wordt het pas morgenavond droog. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB.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 Ja, het is weer over twaalf, hè? Vijf over twaalf alweer. Tjonge, tjonge, ja, ja, ja, tjonge, ja, wat ja, ja, vliegt de ja, ja. tijd. Erg, hè? Nou, nou, nou, nou. Welkom, oh, sorry. Wat zei je? Ik wou, ik wou onze luisteraars even welkom heten. Oh, doe je dat? Of hebben we luisteraar? Ik weet het niet, of er of meer er één Eén of meer. Nou, ik nee, nou, weet het weet ook ik. niet. maar nou, maakt niet uit. <laughs> ja, nee, we hebben er wel meer. Ah, ja, toch, ja. Nou, ja. welkom allemaal, hoor, bij ons programma Zandvoort Luncht. ja. We gaan er weer wat moois van maken. Toch? Toch? Ja. 3 en 1 3 en 1 hebben we. Ja. we hebben we het straks... al weten? Nee, vertel ik straks. Nee, vertel ik straks. Ik ben zo nieuwsgierig. Nee. Nou, hij staat voor je deus. Je kunt het zo zien. En het weten de luisteren. Is, oh, nee. nee, nee dat is waar. <lacht> nou, uh, Het is wel een instrumentale <lacht> vandaag. Oh. En uh, het hemeltorgel speelt er een zeer grote rol in. Nog niet James Overlast, hè? Nee, niet James Overlast. Nee, nee, nee. Nee, daar begin ik niet op. Nee, hè? Wel, daar zijn we ook fans van natuurlijk. Maar goed, uh, in ieder geval... Nou ja, u weet het, he, u kent ons. Uh, gevarieerde nou, muziek voor elk wat wils. Ook uh, even voor wie ons niet kent. Voor ons niet kent. zijn misschien mensen die luisteren vandaag voor de eerste keer. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, want, dus, ja, want ja. Ik, had, ik had vanmorgen mensen in de taxi. Ja. En die, die, die, die Ook had, uh, bij mij vandaan. We zaten met z'n drieën Je moest we naar Zandvoort toe. Ja. De chauffeur. ja. En nu, uh, ja, wat doe jij dan in Zandvoort? Nou ja, ik weet dat ik van de radio zat. Ja, ja. Ik heb ook heel gezegd dat ze kon beluisteren. Dus nou, misschien, misschien, misschien zit het dat ja, ook wel. Misschien nou, zit zie we. je wel. Dan gaan we wel even vertellen voor je ja, medepassagiers... wat we vandaag allemaal gaan doen, toch? Ja. Nou, we gaan in ieder geval lekker veel muziek draaien. We, gaan, we hebben de drie in één natuurlijk. En we hebben vandaag ook de vrijwilligersvacature. straks om een kwart over één. En wat hebben we nog meer? Oh ja, we hebben het natuurlijk nieuws. het nieuws om half één en half twee. En het liedje van de Sidekick. Moet je oh. nog uitzoeken. Ja, moet je nog uitzoeken. Ja, ik, Zou ik heb nog niet doorgegeven aan je, hè? Nee, is gewoon balen. Nee, oh, wat erg. ja. Dus ik zou zeggen, ga maar terug naar je ruimte en ga maar uitzoeken. Ja, hey, ja, ja ga weer mijn hoek in. Ja, ga je hoek maar in nee, en ga maar boy. uitzoeken. Go back. Go back. Da. Go back. Yeah, yeah. Een van even die lekkere hietjes uit de jaren zeventig, yeah, go, oh. go back, Go back. Zei ik tegen Dolly, ze zit nog steeds. Nee, ik ben weer terug. Oh, je bent alweer terug? Ik ben alweer terug. Ik, ik terug. wist heel, ik wist heel nou. snel wat ik wilde horen vandaag. Dolly maakt gewoon een restart. <lacht> <lacht> <lacht> ja, Oké. Okay. Nee, ja, ja, ja. Sam Smith. Oftewel, ja, Sam Smith. Restart. Ja. Ja, uh, yeah. Ik ga maar eens lekker op de disco tour. Na al die slomen nummers. Yeah. It was a Monday night when you told me it was over. Do you want van Booker T en de MG's. Even lekker terug naar uh, jaren 60 en zo, hè. En. Uh, jaren 60, ja, natuurlijk. Ja, dit zijn ze niet, hoor. Het klinkt wel als Booker T, maar dit zijn ze niet. <lacht> maar het is wel een leuke filler, en die lijkt er heel erg op. Maar uh, Booker T en die MG's, dames en heren. Dat was de 3 en 1 vandaag. Achter een volgens uh, de nummers uh, Sing a Simple Song. Uh, daarna Hip Hup Her. He, uh, Hip Huck Her. En uh, de Sol tot besluit. Booker Jones, Hammond Orgel, L. Jackson Jr. Op de basgitaar Ronald Duck Dunn op drums en Steve Cropper op gitaar. En um, de mensen van deze band ontmoeten elkaar als sessiemuzikant in de toenmalige uh, Stax Studios waar zij uh, eigenlijk op zo'n 500 verschillende LP's hebben gespeeld um, op van allerlei artiesten zoals bijvoorbeeld Carla Thomas, Otis Redding, Eddie Floyd Sam Dave uh, en nog veel meer van die uh, Stax-artiesten. Uh, ze traden ook uh, wel op live natuurlijk. Met onder andere auto'sredding zijn ze in Europa geweest, 1967. En uh, met blazers erbij heette ze ineens de Barcase En uh, dat was eigenlijk dezelfde band, maar dan met nog blazers erbij. En uh, een aantal van die, uh, van die, uh, van die blazers... Uh, die zaten met autosredding in dat vliegtuigje... wat op, uh, in december 1967 in een meer stortte. En uh, ja, toen waren de barkees... die waren dus niet meer. Dat was klaar. Uh, helaas, Booker T. Jones dus. Hij speelt nog steeds, zei het nu met andere mensen... want uh, zowel Duck Dunn als uh, Jackson leven niet meer. En uh, Steve Cropper nog wel. En Steve Cropper is nog steeds uh, gitarist... Uh, belangrijk ook over Steve Cropper nog te weten... is dat hij ook bijvoorbeeld een van de mensen was... in de uh, uh, zeer beroemde Blues Brothers Band. Met name de eerste film. Die film dat, uh, dat uh, Dan Aykroyd en John Belush... die band weer bij elkaar haalden. Was de gitarist Steve Cropper. Uh, ook een van de belangrijke mensen dus. En nou, dat zijn eigenlijk op elke plaat van... elke plaat van Otis Redding. Uh, Sam en Dave en zo zijn ze gewoon te horen. Deze mensen. Meer dan 500 LP's hebben ze volgespeeld. Als begeleidingsband van. En natuurlijk ook eigen LP's. Waarvan u dus drie nummers hoort. Hun bekendste eerste nummer wat ze op single uitbracht, Dat heette uh, Green Onions. Daar lijkt dit een beetje op. Maar dit zijn ze niet hoor. Nee, <tieft> dit is een leuke imitatie. Maar eh, dat nummer dat heette zo, dat was hun allereerste hit. En verder kennen we ze natuurlijk ook van eh, hele grote nummers. Zoals Time is Tight bijvoorbeeld. Dat was ook een van de grote. En Boek 10, nog even een klein dingetje. Was voor eh, veel Hammond organisten met name een groot voorbeeld. Eh, vooral omdat hij niet zoveel technisch deed... Maar wat hij met name uh, uitvond, uh, of, of als eerste veel gebruikte... was dat gebruik van die, van die lesbisch, uh, Lesbische box. Matter, van die Leslie box. U weet, dat is zo'n draaiend speakersysteem. En uh, dat kun je langzaam en snel laten draaien. En Booker T was een meester om dat op een uh, geweldige manier uh, te gebruiken. En dat was ook uh, later veel geïmiteerd door heel veel mensen. Booker T. Jones dus, met zijn MGs. Nou, dat was weer een heleboel info, hè? Ga nu een plaatje draaien. Ja, het stond in mijn telefoon. Oh, sorry, dat had ik mij nou niet moeten zeggen. Best fake smile. If you don't like it, lekker liedje hoor. Simons. She's working late in making life as the too. She's sticking on velvet van barning up on her.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 To look back to know where she's got go glimlacht is niet uit. Oké, okay, foutje maar Best Fake Smile van James Bay. Oh, oh, oh, no, Lekker hoor! Ja, dat was hem dan, James Bay. Nou, en dan nu? Ja! Mm, Oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, ik ga u even het een en ander vertellen... over wat er de afgelopen dagen weer gebeurd is in onze regio. Uh, eerst even wat nieuws uit de gemeenteraad. Er is uh, dinsdagavond uh, weer een raadsvergadering geweest. En uh, daar heeft men het ook gehad over uh, dat stuk kavel... in de Kwaals van Uffortlaan. De rechtbank die heeft, van Noord-Holland heeft daar op 17 februari een uitspraak over gedaan... in de zaak die de eigenaren van perceel 25 in Zandvoort tegen de gemeente Zandvoort hadden aangespannen. De rechter had bepaald dat het bestemmingsplan Strand en Duin kan worden gewijzigd... ten faveur van het verlenen van de bouwvergunning voor voornoemd perceel. En bij het nemen van een projectbesluit en het tot stand brengen van een bestemmingsplan... is medewerking van de gemeenteraad noodzakelijk. Maar de raad hecht aan haar eigen beleidsvrijheid. Nou, Gebleken is afgelopen dinsdag dat de gemeenteraad van Zandvoort vindt... dat de kavel niet bebouwd mag worden en de raad houdt staande... dat er planologisch goede redenen zijn om vast te houden aan de beslissing... om geen bouwvergunning te verlenen. Zij ziet geen reden om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan... en dit is in lijn met de zienswijze van het college van BMW van Zandvoort... De gemeente Zandvoort tekent daarom beroep aan... bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan ook dinsdag behandeld de motie van wantrouwen tegen de wethouder... waarover eerder de stemmen staakten. Deze werd nu weggestemd. Op 3 maart jongsleden werd een extra raadsvergadering bijeengeroepen... waarin de oppositiepartijen uh, uitspraken gaven dat het geven van onvolledige informatie over de statushouders... reden was om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen. Het was immers niet de eerste keer dat de wethouder verzuimde, zo stelde zij. Maar de coalitiepartijen vonden het tegendeel... en de stemming over de motie van wantrouwen tegen de wethouder... eindigde destijds in 8-8. Nou, Zoals ik zei, afgelopen dinsdag werd er weer over diezelfde motie gestemd... En door ziekte van een aantal raadsleden werd de motie nu verworpen met acht tegen... en zes voor. Opvattingen van de partij waren niet veranderd. Voorafgaand aan de stemming vielen er nog wat harde woorden. OPZ-voorman Poster moest enige verwijten aan de oppositie terugnemen... omdat deze misplaatst waren. En daarna kon wethouder Gallik in de Raad... het voorstel over de aanpak van het Watertorenplein verdedigen. Daar zijn drie bouwplannen in de race. Zij kreeg van bijna alle partijen steun voor haar benadering... om daar nu het oordeel van de Zandvoorters over te vragen. Alleen de VVD was tegen omdat, naar haar opvatting... de parkeerproblematiek onvoldoende integraal wordt aangepakt. En mevrouw van der Veld van het GBZ wist het voorstel... nog wel enigszins bij te buigen op dit punt... maar voor de VVD bleef het bezwaar gelden. Dan uh, het weekend, Dan komt er een verandering. Want in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart... wordt de klok om twee uur s'nachts een uur vooruitgezet naar drie uur. Nou, voor de horeca in Zandvoort heeft dit geen gevolgen. De horecabedrijven kunnen in de bewuste nacht de wintertijd aanhouden... en de klok pas na sluitingstijd vooruitzetten. En om veel verwarring te voorkomen... is dit al jaren een vast gebruik in het Zandvoortse uitgaansleven... En hetzelfde systeem wordt toegepast bij de overgang van de zomertijd naar de wintertijd. De reguliere horeca die normaliter tot drie uur open mag zijn... hoeft in de nacht van zaterdag op zondag dus niet om twee uur oude tijd te sluiten. En hetzelfde geldt voor de horeca met de vergunning tot vijf uur ochtends. Een slijterij aan de burgemeester Engelbertstraat in Zandvoort was dinsdag 19 januari 2016 alweer een poosje geleden... het doelwit van inbrekers. Kort voor negen uur kwamen er drie mannen aangelopen. Het raam werd vernield en een van de mannen kroop door het gat naar binnen. Deze dader pakte vervolgens vier flessen drank... en gaf deze aan de personen die buiten stonden te wachten. Daarna ging het drietal ervan door. Eerder op die dag waren twee van de drie mannen in de slijterij op verkenning geweest... Daarbij zijn ze vastgelegd op bewakingscamera's. En de beelden van die bewakingscamera's zijn gisteren vrijgegeven. Um, u kunt deze beelden bekijken op de Facebook site van politie Zandvoort. En omstreken dus: Heeft u informatie over de daders? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier of via 0900 8844 of via Meldmisdaad anoniem. Maandagavond controleerde de politie een bestuurder van een auto... op de weg in Bentveld... en zij troffen bij de bestuurder scherpe munitie voor een vuurwapen aan. De bestuurder is direct aangehouden... en ook hebben zij het, heeft de politie het voertuig doorzocht... Dat leverde verder haast niets, helaas niets op. De bestuurder is ingesloten in het cellencomplex en het onderzoek loopt. Nou, laatste bericht over de leerlingen uit Haarlem en omstreken. Nog meer leerlingen dan vorig jaar kunnen volgend jaar naar de middelbare school van hun eerste keuze. Dit jaar is 96% ingelood op zijn favoriete school en vorig jaar was dat 94%. Van de 3572 leerlingen die in augustus naar de middelbare school vertrekken... zijn er 148 niet geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Nieuw dit jaar is dat de uitgeloten leerlingen ook kunnen wachten... tot de scoren van de CITO of andere eittoetsen bekend worden... en de schooladviezen misschien worden heroverwogen. En wellicht is er dan alsnog plek op hun favoriete school... Paas onderwethouder Merijn Snoek en de directies van de scholen zijn tevreden over de loting... maar benadrukken allemaal dat het moeilijk blijft om kinderen teleur te stellen. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag zijn er wolkenvelden. Maar ja, zo nu en dan kan het zijn dat de zon ook wat gaat schijnen... Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal wat gemiezer blijft mogelijk. Bij een overmaat, meewegend matige noordwestenwind... stijgt de temperatuur naar waarde rond de 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen... en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 4 als we dan naar morgen gaan kijken is het over het algemeen bewolkt met slechts heel af en toe wat zon. Het blijft overdag nog wel droog en er waait geleidelijk in kracht toenemende zuidwestenwind. Temperatuur gaat morgen oplopen naar een graad of 10. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Zullen we een hout krijgen? Uh -oh. Hey yo, meneer Van Dalen wacht op antwoord En de vraag was Wat doet nou de das om bij wie? En wie is zo zwaar is de sas? Ik constateer lef, maar waar komt dat een hemelsnaam vandaan? Hey, ik vraag tegen je, dus kijk me aan En ook al zit mijn mond vol met chips Ik blijf gewoon kletsen, net als platte handen op die blote pips Je kwam een heel eind, maar ja, nu is dat eind zoek. Je staat al in de hoek, nu vraag je ook nog billenkoek Rappers zijn en hoe van noord tot zuid zoeken een haasje, je naar een contra-bloeistof en halen uit En ik ken dat verhaal wel van die andere wang Maar aan de andere kant voel ik die overlevingsdrang Kaal of kammer, weet je wel, dat maakt niet uit Iedereen pet je af Kaal of, kaal of, kaal of kammer, mannen Je wil niet drinken van me, dus wat wil je dan van me? joh, wat moet je van me? Kaal of kammer, weet je wel, dat maakt niet uit Iedereen pet je af Hoe wil je het hebben? Kaal of kammer me, dus wat wil je dan van me Yo, Dit is die baas boven baas Situatie waar ik in verkeer Dat zonder meer, maar hé wat hoor ik nou Geen pionier, ik ving vandaar naar hier Want ik kan alles, en niemand hoeft iemand uit te komen Leggen wie er aan de bal is Ik speel dit spel al jarenlang en blijf de regels trouw Dan laat ik geen veranderingen brengen Zeker niet door jou, ik ken de goot Maar nu verdien ik brood Dus schrijf je reins, maar ik verbeter het met rood En beklim die overtreffende trap Voor de grap, veeg het begrip vrij spel Voor jou en één klap, van de map dus aan de kant, want hier komt de X aan Mijn rapnaam, dat is mijn roepnaam Daar doe je niks aan Kaal of kammer, weet je wel, dat, dat maakt niet uit. uit Iedereen vet je af Kaal of, kaal of, kaal of kammer Het is kaal of kammer, weet je wel Dat, dat maakt niet uit, iedereen vet je af Hoe wil je het hebben, kaal of kammer? Ja, Sommige beats zijn nep, begrijp je wel, dat dans lastig. Maar deze beats zijn wet, je wens zijn vadtig. En daarbij tel je op al die alfabetische hoogstandjes. En de uitkomst is, dan sta je dan met al je demobandjes. En net wanneer je denkt, ik heb het in de hand, pak ik je op en zet je aan de kant. Als een figurant en speel de hoofdrol. En jouw vriendin der al mijn dromen. Je houdt je hart vast voor wat er nog gaat komen. Want je wil die taart niet delen, dus ik eet er alle kwark af. Ik bedoel voor straf, pak ik je markt.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 je wil niks drinken van me. En ook al heb je nog zo'n dorst, je wil niks drinken van me. Je wil niks drinken van me. Huh? Je wil niks drinken van me. Yo, hoort stik je van de dorst, je wil niks drinken van me. De scale verkammer, Soms iets verkeerd gezegd. Hey, de scale joh. Oh oh, het vuur light op, er valt niks meer te blussen Jij brak mij de bek open en nu kom jij dan met geen speld meer tussen Hoe of wat is nou jouw vraag? Je loopt de ijsberen met de man van het moment in je maag En zie hoe ik die neer laat groeien Je wou dat jij dat ook kon, probeer het anders met een potje pokon Ik hoor alleen jouw woordenkul, wat zijn je daden? Wat zijn je wilde haren nu? Dat willen ze lezen in de roddelbladen En waarom kruip de E voort? gaf ik je ik dacht je weet de weg, maar nee hoor. Verkeerde afslag, verkeerde keelgat. Het klinkt gewoon verkeerd als een papagaai die net de woordje heeft geleerd. En zoals Bokbok bok, het geluid is van de kogel. Zo kijk ik op jou neer als een roofvogel. Strijk neer, sleur je mee, gratis, vlieg, reis, hoge en nood. En nu nog één foute opmerking en ik zwijg je dood. <laughs> en zandroven, snaak mijn bedoel. Kalef, kamer, weet je wel. Dat, Dat maakt niet uit. Iedereen vet je af. Kalo, kalo! Ik oké, zoiets uitzoeken! Dus ja, vreugde vreugde. Vreugde. Vreugde. Vreugde. Verschrikkelijk! Of kamme, weet je wel, nou, we niet vaak van maar nu wel hoor. Maar dat maakt toch niet uit? Man, ik vind dit zulke non-muziek. Dus schrikkelijk. Nee hoor, lekker, lekker, lekker juist. Ja, als je een je pilletje op hebt, zeker dan. Uh, oh, dan ik, uh, ik neem nooit pilletjes. Nee? Nee. Oh, ik dacht dat je een hele vrachtwagen vol had. Paracetamolletjes. Ja, wat ja. Affectief. Verschrikkelijk. En ondanks dat vind ik dit toch gewoon een ja, heel lekker nee, nummer. Maar. Oké, okay. <laughs> nou mag hoor, maar ik vind het echt helemaal niet oh, ja, Dat mag ook dat Ik, mag ik ook. heb zo'n hekel aan dit soort rappers en, en slecht Nederlands Klemtonen die totaal verkeerd liggen en, en Ik vind het moord op onze Nederlandse taal Ja, het wordt tijd voor muziek John Envangelis En dat heet I Hear You Now met elkaar. Van Jelies uit de band Aphrodite's Child, waaronder dan er ook Demis Roesels in zat. En uh, John Anderson natuurlijk uit de band Yes. En die hadden een uh, kortstondige samenwerking. En daar was dit het resultaat van. I hear you now. prachtig liedje trouwens. Um, ja, ik lees hier trouwens uh, dus, uh, toch wel weer even merkwaardig. Ik lees hier toch weer eventjes wat raar nieuws hoor, dames en heren. Um, want uh, dat is toch wel de moeite waard om je daar even van op de hoogte te stellen. De politie heeft donderdagochtend de 29-jarige coach van tennisser Robin Haase... Mark de J. gearresteerd op Schiphol... in het onderzoek naar de dood van Koen Everink. Dat is die zakenman die in Beeldhoven in zijn huis vermoord is. Dat bevestigt Haase in gesprek met NUNL. Uh, Haase is dan zeggen aangeslagen na de aanhouding van zijn coach. Ik ben geschokt. Laat de Haagse tennisser weten. En meer kan hij... Uh, daar niet over zeggen op dit moment. Everink werd begin maart doodgevonden in zijn huis in Beeldhaven. Was eerder al in het nieuws natuurlijk door de, dankzij de mishandeling die hij moest ondergaan van meneer Baderhari. De 42-jarige zakkenman kwam door mes om, om het leven. De politie zegt onderzoek te doen naar de betrokkenheid van de arrestant bij de dood van Everink. Hij werd opgepakt op Schiphol nadat hij aankwam vanuit het buitenland. Dus, nou, dan ben je daar ook weer van op de hoogte. Kan je coaches ook al niet meer vertrouwen tegenwoordig. Hè? Ja, bizar, hè? Ja, heel bizar. Ja. Heel bizar. Nou goed, we zullen ongetwijfeld meer horen daarover. En we gaan nu een ander mooi plaatje draaien. Ja, nog heel mooi. Uh, ja, eens even kijken. Hoe heet dat meisje ook weer? Nee, het is geen meisje natuurlijk. Dit is Paul de Burg. Opname met je meisje, Paul de Munnik van zijn nieuwe album. En het heet Nieuw. En het is mooi. Geen idee hoe lang ik had gelopen voordat ik het strand vond voordat ik de zee voor me zag Ik weet alleen, ik was die ochtend vroeg gaan lopen Om te ontsnappen aan de afgrond Die me riep en open voor me lag En ik stuitte mezelf van het tuin af naar beneden als een kind intens tevreden als de jongen die ik was. En de zon blak opgetogen, juichend om mijn hoofd in. Verbrandde daar de honden, verschroeide het tot as. En het water. ik zelf nooit had. Ik had Ik had niet. Ik had vijf meter maar gezwommen. Zo kort? Om eruit te zijn, ik stond op en liep rustig naar de kant. Ik vind het best zwemmen. Zwemmen. Een beetje raar. Ben je niet? Het is hartstikke koud, man. Het water, dan ga je toch niet zwemmen. Ja. Het is hartstikke koud. Geef mij x maar. Nou ja. ja nou. Ik geloof dat ik eerder naar huis gestuurd word vandaag. Ik nee dat niet. Ik heb zo'n nee, idee. Nee? Nee, Nee, zo Nee, nee, nee. Een een oh, Maar goed, dit was Paul de Munich En uh, fantastisch mooi nieuw nummer. En uh, dat heet heel toepasselijk ook nieuw. En uh, ik vind het mooi. Ja. Uh, laten we gaan nog even een lekker oudje doen. En ook die man is gek. Want dat is hetzelfde. Hè. Hij had het, die die Munnik had het altijd al verzwemmen. Het volgende liedje is nog veel gekker. Wie gaat er nou zwemmen op dit weer? Met, de, met die kou buiten. Dat doe je toch niet in dat water? Dat is hartstikke koud. Zeker niet in diep water. Dat doe je toch niet? Dan Why, Why do you do all the work? Is it cause I think I'm dying? When I'm working as a clerk.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 deep water, would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. I'm trying all my best to keep life going rozenbaum was dat. En uh, dat liedje dat heette uh, Swimming into Deep Water. Ja, dat is een beetje uh, ja, wel een wat heftige pauzetune, maar goed. Vind je wel lekker. Paul weer eens. Keren dit nooit eens eventjes zo. We gaan naar het uh, nieuws en het weer van 1 uur. Oftewel het NOS-journaal van 1 uur. En daar komen wij terug. Met nog een uur Zandvoortlust met onder andere de vrijwilligersvacature van de week. Ja, Dolly. Ja, ja, ja, Kun je even je broodje eten? Hè? Ik eet geen brood meer. Oh, je eet geen brood meer? Nee. Oh. Je drinkt het tegenwoordig. Nee. Oh. Geen brood meer eten? Oh. Nee. Jammer, hè? Zou ik niet wel moeten denken. Ja. Hoi, hoor. Nou, we gaan naar het nieuws. En u kunt nog even genieten van deze toch wat aparte versie van Vivaldi's Winter Darkmoor. Tot zo.